Even kunnen met het NOS Journaal. Bij een schiet in de Amerikaanse staat New Jersey zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe, onder wie een jongen van dertien. Een van de twee schutters is doodgeschoten, waar de andere is, is niet bekend. Hun motief is onbekend. Toen het vuur werd geopend waren op het festivalterrein zo'n duizend mensen aanwezig. Er ontstond grote paniek, meldde Amerikaanse media. In Den Haag zijn zes mensen opgepakt in verband met een steekpartij. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 zwaar gewond. Agenten troffen hem aan, omringd door zijn vrienden. Met hulp van getuigen werden al snel vier mensen opgepakt. Twee van in de veertig en twee tieners. Het is waarschijnlijk een gezin uit Enschede. Kort daarna zijn nog twee mensen opgepakt. De Taliban weigeren het staakt het vuren met het Afghaanse leger te verlengen. Het Afghaanse leger kondigde eerder deze week een eenzijdige wapenstilstand aan, tot 20 juni. De Taliban zeiden daarop een staakt het vuren van drie dagen in acht te nemen rondom het suikerfeest. Dat bestand eindigt vandaag. President Ghani kondigde gisteren aan dat zijn regering de wapenstilstand eenzijdig voor onbepaalde tijd wil verlengen, in de hoop dat de Taliban hetzelfde zouden doen. De honderden migranten die een week geleden op de Middellandse Zee aan boord gingen... van het reddingsschip Aquarius, zijn allemaal aangekomen in Valencia. Vanochtend liep de eerste boot met migranten binnen. Daarna volgden nog twee schepen, waaronder de Aquarius. De Spaanse autoriteiten gaven de Aquarius toestemming aan te meren in Valencia... nadat Italië en Malta de migrantenboot hadden geweigerd. De opvarenden worden opgevangen en worden toegelaten tot de asielprocedure.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja, ik wil een beetje net zo snel als Henny zijn, maar uh, zo snel gaat het <laughs> natuurlijk nooit. Uh, maar goed, uh, de 24 uur van Le Mans is voorbij. Terwijl ik ook uh, Mark Koensen in beeld uh, zie van het, uh, de 24 uur uh, van het team, Racing Team Nederland. Want dat is het uh, team waar uh, Lammers voor rijdt. Die zijn, als, uh, nou, die zijn nog, nog ingehaald inderdaad door, uh, het, dat was ook uh, wat ik al verwacht had, uh, Jack and John Racing. in toen is uh, Frits van Eert nog uh, gepasseerd. En uh, ja, uiteindelijk is uh, Van Eert dan uh, nog dertiende uh, geworden. Negende in dus het, uh, het eindklassement uh, voor uh, de lmp 2 En de winnaars van de 24 uur van de man die uh, komt uit Japan. Want dat zijn uh, de Japanners van Toyota die uh, de wedstrijd naar zich toe getrokken hebben. En, en dat is uh, Kazuki Nakajima die de auto over de streep heeft uh, gereden. En uh, Kamui Kobayashi deed dat uh, voor, het, uh, voor de andere uh, auto van hetzelfde uh team. Het is gewoon dubbel, ja. 7 ja. en 8. 8 uh, eindigde voor 7. En het leuke is, we zagen ook Fernando Alonso. En nou is de vraag: van, uh, zat hij nou in nummer 7 of in nummer 8? Maar hij heeft wel met. De, met het winnende team meegedaan en Sebastian Boemi zat ook in datzelfde team. Uh, dat is nog iets wat we nog even moeten achterhalen, maar dat, uh, dat zal uh, nog uh, straks wel uh, zal ik dat nog wel eventjes uh, proberen bekend te maken met, uh, met alles wat er uh, gebeurt. Uh, de 24 uur van Le Mans zijn voorbij. We hebben natuurlijk ook nog een uh, ander 24 uurse evenement uh, gehad op het uh, circuit uh, Zandvoort. Straks in dit komende uur gaan we even praten met. Uh, een zus van de webmaster van ZFM Zandvoort. Ja. Zo. Uh, de webmaster van ZFM uh, van, uh, Zandvoort is Edwin Keur. En hij heeft een zus, Ingrid. En die heeft meegedaan. Edwin Keur. Met, is ja. dat niet die... Uh, nee, hoe hij die nou keur? Je had toch ook altijd een Keur, een presentator van vroeger? Nee, dat is Edi Keur, nee, nee, oh ja, nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, dan, dan, dan, dat je, dan, dan zal, dat zal Edwin uh, niet, uh, niet zo fijn vinden uh, als je daarmee geleden nee, wordt. Ik hou mijn mond. Nee, Edwin is, uh, is uh, een van de mensen die hier binnen CFM een beetje uh, een danceprogramma heeft gedaan, samen met Jeffrey de Gans. En Jeffrey de Gans heeft uh, tegenwoordig nu uh, een eigen geluidsstudio uh, gemixt geluid af. En toevallige wijze komt aanstaande donderdag iemand uh, langs bij ons in het uh, programma... Uh, waarbij uh, Jeffrey de Gans dat heeft gedaan. Dus, uh, dus dat is dan ook weer het grappige eraan. Maar goed, voordat ik een uh, zijsprong uh, ga bewandelen naar programma's... daar zitten we niet voor, want we hebben het over sport. En uh, natuurlijk Martijn, uh, er worden nog twee... Belangrijke wedstrijden gespeeld hier in de regio. Ja. Uh, tenminste, nou ja. Uh, clubs uit de regio. Uit clubs uit de regio. Want één die uh, speelt uh, ergens in de kop van Noord-Holland. Ja, Wervershoofd. Ja. Schoten is dat met Rus 0-0. Ja. En de andere wedstrijd wordt uh, gespeeld in Zwaneburg. Dus Zwaneburg en IVV. Ja. En uh, Zwaneburg uh, stond halverwege de wedstrijd met, met 2-1 voor. We gaan straks met onze verslaggevers. Ton Horman en Milko Pieters gaan we bellen. Ja. Om te kijken hoe het ervoor staat. Ja, want dat is uh, natuurlijk. Uh, Zwaneburg kan na vandaag gewoon klaar zijn. Ja voor Schoten geldt dat niet, want als uh, die winnen, dan mogen ze nog een wedstrijd uh, aan de bak om uh, nog die derde klasse, nee, derde om, klasse, nee, om de tweede klasse de te bereiken. Klasse, en dan uh, spelen ze zoals er nu naar uitziet uh, of in Amersfoort, volgens mij, of op Tessel. Uh, maar ik ga even uh, zometeen speak en schema hoe dat. Uh, ja, ja, ja. ja. Maar goed, eerst vandaag maar winnen. Ja, uh, en natuurlijk uh, is er ook nog nog uh, uh, uh, uh, het wereldnieuws wat voetbal heet, yes. iets met Costa Rica en Servië. Dat uh, Speelt uh, nu ook. 0-0. En natuurlijk muziek. En die komt in jouw rond. Tom Model met Another Love.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 Terwijl ik het uh, ook alweer was. het model. De model. Anne de af. Allerheid. Dan uh, is er weer uh, natuurlijk nieuws van het voetbalfront. Ja, we gaan snel naar Zwanenburg Ton Horman. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Het uh, is er wat uh, bij jou hè? He? Ja, het is uh, een prachtige website. Uh, de laatste uh, 15 minuten van de eerste helft had Zwanenburg wel de overhand. Maar uh, IVW kwam beter de startblokken kaart Die... Uh, met een mooie voorzet van uh, Dave Hartog En Joert Tuininga, Die kunnen hem er uh, rustig aan inlopen. 2-2. Uh, en nu krijgen we een vrije trap. Uh, 4 meter buiten de 16. Die nummer 8, die meneer, die heeft er al heel veel in gelegd, hoor ik uh, hier. Ja, het is gewoon een hele mooie wedstrijd. Ja. We dus, kunnen hem even meenemen als je wilt. Ja, tuurlijk. Heel goed, heel goed. Vindt hij aan En hij gaat naast. Ja, hij gaat naast. Hij, ton, de, de eerste helft, de wedstrijd werd natuurlijk geopend uh, met een hele snelle treffer. Maar dat houdt dus in dat de tweede helft net zo geopend werd? Net zo geopend, ja. Die, uh, alleen, het is nu dan gelijkstel weer. Ja. Uh, ik IVV had het eerst, uh, stonden ze dan één uh, woord. Maar het is een hele open wedstrijd. Ze gaan er allebei uh, 100% voor. Heel goed. Um, Ton, dankjewel. We spreken je uh, straks nog een keertje. Ja, oké. Okay. Oké, okay, hoi oi oi. oi. Ja, en uh, we gaan straks natuurlijk ook nog even kijken met uh, wat we op het circuit hebben. En inmiddels zien we de helden van uh, de, uh, de Toyota. En wie zit er op die auto? Ja, Fernando Alonso. Dus het is ook gelijk meteen duidelijk uh, dat uh, hij uh, van de winnende ploeg uh, is. Uh, van de winnende auto. En uh, die auto, nummer 8, die heeft uh, gewonnen. Dus ze zijn op weg naar het podium. En daar wordt natuurlijk... Met de nodige champagne. Ook die andere, uh, Sebastian Bohemi... die zit ook op diezelfde auto. Dus het ploegje is duidelijk uh, compleet. Dan weten we tenminste dat uh, zij dus onderdeel zijn van de winnende auto. Naast dus uh, Kazuki Nakajima... die de auto bij uh, Toyota over de streep heeft uh, gebracht. Uh, de nummer 8 auto, de Toyota Kazoo Racing. En daarnaast uh, uh, was de nummer 7. Die kwam als tweede erover. Maar die had wel een uh, twee ronde achterstand. Dus... Dat, uh, dat kan alleen maar op Lamaal. Want die verschillen ja, zijn uh, behoorlijk groot. Ja, Ho, Hoe lang doen ze over een, uh, over een, uh, een uh, uh, Nou, dat is denk ik een minuut of zes. Okay. Uh, nee, drie. Drie, drie. drie ja, en oh, Ja, ik zit mee te half, ja, ja, Ik, ik zie het uh, hier Drie en een half. En, <laughs> en uh, de, de, de, de, ene, de ene keer is het uh, nog uh, sneller. Uh, de, de snelste tijd die de heren hebben neergezet is uh, 3.17. Dus uh, ja, het, het is ook een, uh, een uh, circuit van, Nou, ik geloof... Uh, meer dan tien Heeft die, uh, is, is het zeker wel. Dus. Ja, right. uh, Jaap, ik heb. Uh, um, we zijn dit programma natuurlijk nu een maand of drie, vier geleden zijn we begonnen. Ja, ja, we zijn en zo langzaam, maken, ja. ja, precies. En zo langzaam aan uh, merk je ook dat er wat vaste itempjes komen. We hebben natuurlijk uh, als ja? goed is er straks ja. ook nog uh, even bellen met Jan. Waar zal Jan nu weer, weer zijn? zijn? <laughs> ja. ja. Uh, maar goed, jij weet ja. ook dat ik, uh, ik uh, heb een tijdje in het buitenland gewoond. Ja. En uh, ik ben gewoon uh, sowieso fan van de Duitse taal, maar ook veel van Duitse muziek. Ah. En ik ga daar gewoon een soort van van maken. Nou, is goed. En uh, vorige week uh, draaide ik een ander nummer van uh, uh, Die Toto Hozen. Ja. Um, uh, je, je kan die band een beetje vergelijken met, uh, ik denk het meest Nederlands, met Kane, zoiets. Zoiets? Het is ooit ontstaan als krakersgroep, als, uh, uh, ja, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, en uiteindelijk bestaat dat uh, nu, nu 40 jaar. Het zijn ook wel wat, wat, wat mannen die uh, zeggen allemaal tussen de 40 en de 50. Mm. Maar uh, ja, ik, ik vind het gewoon echt tof muziek. Um, dus ik ga vandaag uh, van uh, die toto's ga uh, en Wolken ga ik draaien. Nou, laten we maar horen. Onder de wolken van uh, de dode broeken. Dat is een mooie vertaling, hè? De letterlijke vertaling. Dat is <laughs> ja, we, wel leuk, ja. We hebben een, uh, we hebben een, uh, een bijzondere beller. Een bijzondere ja, beller, ja. Eigenlijk missen we hem allemaal een beetje. Ja, en hoe zou... Want dat is een ander item. Hoe zou het toch met Henny uh, <laughs> zijn eigenlijk? Henny Rukert, goedemiddag. <laughs> goedemiddag, man. Hoe ja. is het met Jong HC? Kwart over drie. Dat gaat niet zo goed. Ah, kom op. Ik zag net dat ze met uh, 0... Ze met 2-0 stonden. Ik weet niet of er verandering is. Ik zal snel voor je spieken. Maar uh, nee, ze, ze kwamen net met 2-0 achterin. Of oh, 2-0 achter. Shit. Nee, ja. Dat is stupid was slaan, neer. <laughs> wat zeg je nou? Oh, Stupid was ja. Oh, oh. Ja, dat is nog een beetje oud hier van vorig jaar, denk ik. Toch, in? Ja, behoorlijk. Behoorlijk. behoorlijk. Ja. Hey, en, oh, jammer. Hoe is het daar? Ja, ja nou ja, kijk, uh, uh, iedere dag is een verrassing. Maar ja. iedere dag schijnt de dus zon. <laughs> en gaat het dus zo op naar een graad of 28, 29. Lekker. En je, je weet dat ik niks liever heb dan hoge temperaturen. Dus uh, nee, ik ben uh, super, super, super content. Ja, nou, voor de, voor de, de luisteraars thuis. Uh, jij bent uh, een tijdje, uh, ben je weg, hè? Ik bedoel, je bent eigenlijk je vaste presentator. Vandaar doe je ook bellen. Maar je zit, uh, je zit uh, een tijdje in, in Sint Maarten. Um, ja. Vorige week vertelde je dat, uh, dat er een groot verschil was tussen... De Franse kant van het eiland en de Nederlandse kant. Ja dat klopt, dat een hey. groot schandaal ook. Ja. Uh, kan je dit kort uitleggen en heb je, heb je deze week nog meer kunnen, kunnen bekijken? Ja, ik heb alles zo'n beetje gezien, maar kijk, het grote probleem is dat aan de Nederlandse kant, de dag na de hurricane, in, in september, gingen mensen de boel opruimen en uh, doen zoveel mogelijk zelf dingen doen ja. en uh, toen kwam het geld. En dat geld is door de Nederlandse mensen die hier naartoe zijn gekomen heel goed verdeeld. En, en uh, binnen een paar maanden was het eiland weer uh, op streek. Er zijn nu drie resorts open. Wij en twee anderen. En langzamerhand gaat iedereen uh, die gaat terugkomen op de oude positie. Okay. Aan de Nederlandse kant. Aan de Franse kant. als je Waar ik woonde altijd. Dat is net een kerkhof. En de rest van het eiland is een uh, oorlogsgebied. Het is Syrië. Krankas is... Totaal te gaan. Er is helemaal niets van over. Dat is het plaatje waar alle goede restaurants waren. Ja, het is, het is niet om aan te zien. Het is verschrikkelijk. Ja. En hoe komt dat nou? Ja, nou, vraagt iedereen zich af. Want de Europese Commissie heeft, ik weet niet hoeveel geld toegezegd. om het te uh, herstellen. Maar die Franse politici die doen er geen reet mee. het zijn gewoon eikels tot hun eigen zak, denk ik. Ja. Nou, schandelijk. Ja, dat is dus niet leuk hè. Hoe is de bevolking eronder? Daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar hè. Nou ja, aan de, aan de Nederlandse kant is iedereen weer blij. Uh, in het resort waar ik nou ben, waar ik dus al die jaren geweest ben vroeger, daar zijn de mensen gewoon doorbetaald vanaf september. Dat zijn prachtige eigenaren die komen uit Chicago en die hebben zoveel geld erin gestopt. Maar ja, het is prachtig. Ja. Het is echt ontzettend mooi. En iedereen is blij en alle mensen die hier waren zijn hier nog. Maar aan de Franse kant zijn nog steeds mensen die en geen dak op hun huis hebben, en geen eten hebben, en geen werk hebben, en ja, gewoon uh, ja, in, in de diepste groeven van deze aarde zitten. En dan vinden mensen het gek dat er aan de Franse kant uh, uh, geld geprikt wordt en ingebroken wordt. Nou, ja. ik vind dat niet zo gek hoor. Nee, snap ik, snap ik. laatste laatste laat vraag in. Um... Vorige week was je, was je nog een beetje zoeken, hè? Je ging geloof ik, uh, volgens mij had jij iets van een, van een bijeenkomst om te kijken wat je, wat je zelf exact ging doen. Ja, ik oh. weet het nog niet, hoor. Ik oh, je weet het, het nog niet? Nee, ik heb een hele week niks gedaan. Ik moest uh, tot rust komen, zeiden ze. Uh, hey, maar Hen, dat eigenlijk een beetje wat je het zelf in de Zandvoort deed, toch? Ja, niks dus. <laughs> nee, goed. En, um, geniet daar Ja, nou, dat doe ik, hoor. In, uh, het, is door het... Dat, het is jammer dat we geen tv aan hebben daar nu, dat, dat je het niet kan zien, maar het is zo ongelooflijk prachtig. Ja, ja. En volg je het WK trouwens? Ja, mm, niet zo als ik het zou volgen als Nederland mee zou doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Weet je de tussenstand nu? Ik heb gisteren... Nee, vertel. Uh, Servië staat 1-0 Costa Rica. Een uh, vrije trap werd uh, keurig bij de eerste paal binnengekruld. Oké. Okay. Ik heb gisteren de, bijvoorbeeld uh, Nigeria gezien... En tegen die Kroaten. En dan is het heel interessant om die, om die uh, speelstijlen te bekijken. Mm -hmm. Want Nigeria speelt heel modern, hè. Die speelt 5-3-2. Moderne trainer? En Kroatië, hè? Met een moderne trainer ook, hè? Ja, ja, ja. Maar, en, en dan die techniek van die jongens. Dus ik, ja, ik dacht eerst, al, die lopen dik over Kroatië heen. Maar dan komt het. Die spelen 4-2-2. Sorry, 4-4-2. Of 4-2-4. In een omschakeling die zo snel is. Met gevaarlijke spitsen. En boom! En ja, als je dan de bal jij doods, schiet je weg. Ja, dat ging natuurlijk heel ongelukkig. Je ging binnenkant binnenkantje, knie geloof ja. ik, uh, werd, die, werd die binnengewerkt. Maar goed, uh, we zijn begonnen, dat is wel lekker toch. Ik bedoel, uh, anders heb je ja, een voetballoze ja, zomer. Goed. Je kan nu in ieder geval nog iets doen. Er zijn een leuke wedstrijden tussen. Absoluut, dus. absoluut. En fijn dat je weer even ja, heel aan de telefoon je Dankjewel. Ja, en uh, we zullen ja, je op de hoogte ja, houden en... hoe het met HFC ja. gaat. Staan ja, niet... Ik heb het net ja, nog goed. gekeken staan allora. en staan 2-0 achter. Ja, dat En de groet aan alle luisteraars. Gaan we doen, ja, in. Oké, okay, hoi hoi. Hoi. Ik was eruit, kwartje gevallen. Ik klap, wiek er nog na. Maar ik is... Ik wou worden. Ik liet ze los, de oude getallen. Ze bezegen mij nog na.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 In, met Laten als ik groter ben. We hebben nieuws uit Wervershoofd. Milko Pieters. Ja. Vertel. Nou, ik wacht zo. Ja, ik krijg het Heel goed. Nee, uh, 1-0 voorgekomen. Kijk, vertel. Uh, niks zwaarder. We hebben een kleine omzetting gedaan door uh, Dylan Fehlman 3 te brengen. Eh... Uh, uh, Aron Aap is eraf. Dus wel veranderde wat veranderd op het middenveld. We hebben het middenveld nu weer midden onder controle. Uh, nou, Na een minuutje of acht in de tweede helft uh, liep niks aanwezig naar voren. Uh, Veroorzaakt een corner aan hun zijde. Die werd net aan weggewerkt in de tweede corner. Waarna uh, de tweede corner, waar de tweede paal gebracht werd. Uh, terug ingebracht. En daar stond ontbreekt een soort daar. En die drukt af. En 0-1. 0-1. We hebben nog, um, ik denk een minuut of 25 te spelen ongeveer. Minuutje 57 zitten we hier. Oké. Okay. Dus uh, het is uh, 33 minuten nog. Yes, heel goed, heel goed. Nou, uh, Mil, uh, bedankt voor de update en uh, haal ons op de hoogte. Die is goed. Oké, dank je. Hoi. Ja, ik, even verder niks. Ik, ik, kreeg, het, ja, ik kreeg een beller, toch? Ja, een beller, maar dat was degene de, om wie het ging. Maar de batterij is bijna leeg. Maar gelukkig heb ik een telefoonnummer. <laughs> dus, dus ja, dan, dan wordt het een beetje zeuren. En zeker als we op dat moment live zijn, dan moet je net. Uh, een beetje alle Beert Voorthuizen zoals ja. je een biljartcompetitie uh, com laat <laughs> verslaan, moet je dat uh, af gaan handelen, maar dat doen we zo uh, uh, want we gaan zo even bellen met deze dame van Fight Cancer, yes. dat, dat doen we dan uh, na het volgende nummer Stop.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 Sun. Yep. Ja, wie heb ik onder de knop hangen? Ja, dat is Jurike Exler van Fight Cancer. En uh, ja, die was uh, vandaag uh, namens de organisatie op het uh, circuit. En niet alleen uh, vandaag, uh, toch Jurike? Nee, nee. Ik ben uh, gisteren ook aanwezig geweest bij de start van het prachtige evenement Cycling Zandvoort. Ja. 24 uur fietsen. Ja. Voor uh, nou ja, onder andere Fight Cancer. Ja, ja zijn er dan nog meer uh, doelen? Of uh, uh, maar jullie zijn toch het uh, meest belangrijke doel eigenlijk, of niet? Ja, wij zijn echt het doel van, uh, van dit uh, prachtige evenement, ja. wat ook een goede match heeft met uh, Fight Cancer. Uh -huh. uh, nee, wij zijn echt, maar niet iedereen is verplicht om te fietsen voor ja. uh, kankeronderzoek. Oké, okay. nee, dat is uh, maar, maar uh, het, het is wel het uitgangspunt om centen op te halen, toch? Of niet? Nou, zeker. En uh, nou, dat is ook gebeurd, want ik heb net uh, de prachtige cheque in ontvangst mogen nemen. Wat is het bedrag? Ja, ongelooflijk veel <laughs> man. Ja. Ruim 16.000 euro. Oh, dat is wel een heel mooi, uh, mooi bedrag, ja. Uh, en nu heb jij mij vanmiddag nog even toegefluisterd, uh, want ik, ik heb het ook een beetje al uh, verklapt in de uitzending. Maar het, uh, het is ergens voor bedoeld voor jonge oncologen, toch? Ja, Fight Cancer, Stichting Fight Cancer is een zusje van KWF kankerbestrijding. En wij steunen jonge talentvolle oncologen waarvan we verwachten dat ze binnen de top van de oncologie gaan behoren. Mm. In Nederland. Ja, eh, hoe belangrijk is dat dat, dat uh, deze mensen hier in Nederland uh, daarin uh, in blijven? Nou, het is ontzettend belangrijk, sowieso uh, één op drie heeft te maken met kanker. En uh, nou ja, we. De... ...gunnen iedereen een behandeling op maat. Ja. En uh, nou ja, daarvoor is onderzoek heel erg belangrijk. En, uh, wij vinden het heel mooi om vanuit een jongere organisatie ook uh, jonge talenten te, uh, te steunen. Mm -hmm. En met uh, nou ja, actievoerders, wij richten ons vooral op actievoerders, die noemen we fighters... Ja. En uh, actievoerders zijn heel belangrijk en dit weekend uh, nou, hebben we dus gezien uh, hoe het is om uh, een prestatie te leveren en zo je actie te steunen, ja. te laten steunen, sponsoren en uh, zo'n mooi bedrag op te halen voor ja. kankeronderzoek. Ja, uh, Jullie noemen ze fighters, die mensen. Er zullen er ongetwijfeld van uh, deze 24 uur uh, een aantal hebben meegedaan, denk ik, toch? Ja, we hebben er heel veel mee gedaan. Ja. Uh, waaronder twee die ik even had uitgelicht... inderdaad tijdens het checkmoment. Ja. Dus dat zijn... Uh... Uh, de ambassadeurs, twee dames, uh, Nikki en Kim, uh, ja. die hebben het voor het derde jaar op rij gedaan. Dat zijn de ambassadeurs van Fight Cancer, maar ook van het circuitpark uh, Zandvoort. Ja. En uh, ze hebben gefietst uh, voor hun moeder, die een uh, aantal jaar geleden is overleden. En zij gebruiken echt zo'n uh, actie om hun macht om te zetten in uh, actie, machteloosheid om te zetten in doen. En dat past ook heel erg bij Fight Cancer. Wij zeggen echt vanuit de liefde voor het leven willen we dat mensen een vuist maken tegen kanker ja. en uh, door in actie te komen. En op die manier kan je ook je machteloosheid omzetten in uh, ja. iets doen, iets betekenen voor iemand die je verloren bent of ja. voor een familielid of een vriend, vriendin. Uh, uh, die, die dames die jij uh, refereerde, die heb ik ook uh, voor uh, mijn microfoon uh, gehad, dus, uh, dus die komen nog aan bod in, het, uh, in, de, in de uitzending, dus dat gaat, uh, gaat wel gebeuren. Mooi. Ja, uh, uh, uh, maar goed, uh, het verhaal erachter, dat is, uh, ja, dat is een beetje op een hele uh, vervelende en nare manier is dat, uh, is dat gebeurd, dat, uh, dat verhaal dat, uh, dat hoeven we niet nog een keer over te doen, maar ik weet in ieder geval hoe dat zit. Uh, maar dat is een beweegreden voor, voor uh, om mensen mee te doen. Uh, is het uh, zo? Uh, ja, uh, uh, jullie zijn daar het, drie jaar geleden hebben jullie dat uh, besloten om uh, samen met het circuit Zandvoort. Uh, dat dat het goede doel is voor, uh, voor de komende tijd. Ja, uh, ja. Gaat het nog even nog zo door? Want ik neem aan dat jullie nog best wel tevreden zijn over de manier waarop het nu gaat. Ja, wij hopen ontzettend dat dit uh, doorgaat. We vinden dit ook echt een, uh, een, een passend evenement. Vooral mm. omdat het ook iets rebels heeft. 24 uur fietsen, dat is niet niks. Nee. Uh, een dag en een nacht uh, om, uh, nou ja, om op die manier je machteloosheid om te zetten in iets doen. Dat, is, uh, dat past ook bij uh, de stichting. Wij proberen echt op een onderscheidende manier, of op een beetje rebelse manier acties te uh, te ondersteunen. En daar past dit heel goed bij. En we zien ook dat het steeds meer gaat groeien. En uh, we vinden het heel mooi. Ook uh, de prachtige locatie past ook. Dat ja. vinden we ook wel een Love Life locatie. Dat is ons motto. Love Life. Ja, ja, ja. ja. Uh, dan -da, -da proberen we in Zandvoort uh, sowieso uh, ons een beetje in te onderscheiden. En dan uh, praat ik niet alleen namens mezelf. Maar er zal er zeker een wethouder zeggen van dat vinden wij ook fantastisch. Dus. Uh... Ja, dat begrijp ik. Wij hebben ook al eerder met de gemeente Zandvoort een en ander aan initiatieven gedaan. En dat werd ook volledig omarmd. Dus mm. we zien ook echt met Zandvoort, dat is een prachtig gebied. En uh, dat past ook goed. Dus uh, ik weet zeker dat uh, luisteraars ons nog heel vaak zullen zien en horen. Niet alleen met Cycling Zandvoort. Oké. Okay. Nou, mag ik je in ieder geval hartelijk danken nog even voor de kleine toelichting die je wilde geven in de uitzending. En uh, ik wens je ontzettend veel uh, st st nou, sterkte. Veel plezier er vandaag uh, toe. Dankjewel. Nou, dat lukt met zo'n prachtig eindbedrag. Ja, dat uh, geloof ik graag, ja. Dankjewel, Jurretje. Bedankt. bedankt voor de uitzending en de tijd. Ja, is goed. Dag. Dag. Dag. Goed. Uh, muziek maar weer, hè. Oh, Lord. Hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone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 I will give them everything I've got, one day I am gonna prove them wrong Oh Lord, let me be the one to set them free I will give them every part of me, put my heart where everyone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 Van hey, hij heeft iets in zijn mond. Ja, dat zijn die stroomwafels die we altijd krijgen van uh, Celeste Koster, ja, want uh, die doet dat uh, regelmatig. Uh, is ze... ja, die zijn uh, altijd lekker. En uh, wat dat dan gaat, Henny je mist wat uh, ja. op uh, Sint-Maart. Maar we gaan uh, niet uh, ver uh, van huis, want we gaan naar Mark Biel uh, luisteren, want hij is de trainer van de SV Zandvoort 2 en die ploeg die is gisteren kampioen geworden, toch, Mark? Ja en hoe? En, en hoe? kampioen zijn geworden dat is echt uh, een een verhaal uh, aan zich. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, echt uh, een ongelofelijke prestatie geweest uh, van die gasten die ik gisteren mee had. Ik ja. had uh, 17 man mee. Ja. En ja, je kan zien alle 17 opstellen en uh, wel 11. Maar ja, in de tweede helft vrij begin, uh, door toch weer wat arbitra arbitragewerk van de KNVB en wat zich toch wat liet leiden door het publiek van de tegenstander. Mm -hmm. uh, ja, daar kwamen wij toch uh, met 9 man te zijn en... Uh, ja, niet terecht. Maar goed, je moet ermee dealen, je moet ermee sparren. Dus je hebt uh, een, bijna een hele tweede half met negen man gespeeld en ook nog eens een keer uh, twee keer een kwartier in de verlenging tot aan de penalty's. En ja, als je dat uh, voor elkaar krijgt met, met, met, met zoveel inzet van de spelers die overbleven en, en natuurlijk uh, de wissels die we erbij hadden. Totaal uh, totaalplaatje echt uh, fantastisch. Ja, nee. Mooi. Kom, mo Goedemiddag uh, Mark en uh, Martijn hier. Um, ah, ja. Eigenlijk wat dat betreft, hè, uh, natuurlijk, de wedstrijd zelf is dan um, vol vol uh, rare momenten, rariteiten. Maar als je met negen man zo'n zegen over de streep trekt, want uiteindelijk met strafschoppen begrijp ik hè? Ja, strafschoppen, wij hadden, moesten negen man op papier zetten, natuurlijk ook voor als er na de uh, vijf genomen strafschoppen, uh -huh. uh, wie nou nog is, uh, moet je negen man op papier hebben. Uh, waaronder de keeper, want uh, we hadden er maar 9. En ja, gelukkig bleef het binnen die vijf. De eerste strafop werd uh, fantastisch uh, gestopt door Arnold uh, Jongejan. Ja, en daarna kwamen er nog, uh, nog een paar spelers opdraven die fantastisch de bal inschoten. Echt uh, gewoon loopzuiver en echt de uh, penalty, zeg maar. Ja, toen, uh, toen barstte het feest los. Het was echt uh, emotie. Ik, ik krijg nu weer een beetje een uh, brok in mijn eerlijk gezegd. Ja. De was groot. Ja, fantastisch. Het is, uh, we hebben zo hard gewerkt het hele jaar. Ik heb het al eerder aangegeven, ook in de uitzending. En uh, ja, we hebben gewoon een goede selectie staan. Uh, wat oudere jongens dit jaar, die vallen wel af. Maar ook de jongeren staan weer te trappen. Als je Daan uh, Magielsen neemt, dat is een uh, jongen die net 17 jaar is, ja, ja hij speelt de hele tweede helft als een volwassen kerel en uh, ja had het niet makkelijk met het uitpubliek. En als je dan zo rustig blijft en, en zo fantastisch... Uh, uh, weet te presteren, uh, ondanks de druk uh, die, die bij je neergelegd wordt, als, uh, bij zo'n jonge jongen. Nou, dat vind ik echt, uh, en, en nou kan ik één iemand opnoemen, maar uh, allemaal waren ze gewoon uh, uitmuntend. Het, uh, uh, ze stegen boven zichzelf uit en uh, het, het, het moest zo zijn, denk ik. Ja, Daan is uh, de broer van uh, die andere uh, Michiels, ja, hè? Die weer je ja, bij Koen. Uh. Ja, ja. ja, klopt, klopt. Het is echt een, uh, ja, ik weet niet hoe... Voetballende de familie? Van, maar, uh, ja, zeker, zeker. Want Koen Zeker, kan ook een aardig uh, balletje trappen. Hoe zit het uh, ja, met Daan dan? Het zijn, uh, het zijn geboren talentjes. Ja geboren talentjes en uh, volgens mij uh, Jos die kan twee keer hoog houden, dat is zijn vader. Laten <laughs> uh, we het dan, dan, dan, dan maar niet horen, van, want anders ja. krijg ik straks moeilijkheden als ik de straat weer inga. Dat was tegenover mij. Dus, uh, <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt ja. En Dan liggen er voor mij spijkers uh, in. Dezelfde ja, ja, ja, daar moet ik even mee uitkijken. Dus. <laughs> dus. Maar, uh, nou maar, ja, uh, goed. J Jij bent een tevreden man. Uh, wat uh, ja, wat, wat uh, natuurlijk het, het tweede gaat dus nu een, een treetje hoger uh, spelen. Uh, ook de tweede klasse, net als het eerste uh, ja, want uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel nodig om je, je selectie natuurlijk op sterkte te houden. En dan, die jongens die kunnen ook tegen, tegen dit soort elftallen uh, sparren... zodat ze eigenlijk moeiteloos uh, in, in te passen zijn in het eerste, denk ik. Of niet? Nou, weet je, of uh, ligt dat anders? Jij stelt, een vraag, jij stelt een vraag, maar je geeft eigenlijk meteen het antwoord. Oh, nou ja. en, en, en zo is het zoals jij het zegt. Uh, je hebt uh, aansluiting bij nodig met het tweede team... Ja. En uh, met name ook ja, het tweede hebben we echt voor gekozen om, uh, om op te leiden. Ja. En dat je kampioen wordt, uh, dat is natuurlijk nodig, uh, maar uh, niet altijd het uh, eerste vrijste. Het belangrijkste is dat die jongens zich kunnen doorontwikkelen. Maar mm het -hmm. nou, niveau daarbij is natuurlijk alweer bepalend voor uh, de aansluiting naar één. Ja. En ook wat. Ja, eigenlijk is mijn doel. Mijn doel is bereikt, of ons doel moet ik zeggen, ik zeg mij, nee, maar ons doel van de staf. Ja. Dat. Uh, uh, uh, wat ik wilde bereiken is dat het tweede zo interessant is en wordt. Ja. Dat uh, de jongens die terug moeten komen van een blessure uiteen. Of uh, misschien wat met uh, vormprobleempjes uh, te maken hebben. Of, of langdurige blessures. Weet je, dat ze het gewoon interessant, maar vooral ook leuk vinden om in het tweede te spelen. En als je dat bereikt, dan, dan, dan kan je gewoon elkaar heel goed aanvullen. Ja. Nou ja, goed. Uh, er ligt volgens mij wel een stevige basis voor het komende seizoen, denk ik. Ja, we zijn weer druk aan het puzzelen. Ik heb nu die, die, die finale gehad en uh, vanochtend ben ik alweer uh, ja, met mijn lijst bezig van volgend jaar. Dat uh, gaat nu ook allemaal weer uh, van start meteen. Ja. Dus ja, echt uh, weinig vakantiehuurtjes zullen we niet krijgen dit jaar. Maar dat vind ik ook niet erg. Uh, Zandvoortboers moet leven in alles, hè, zoals met doen, Maar nu ook uh, het voetballen moet, uh, moet ook weer gaan groeien. Ja. Uh, de senioren zijn daarbij belangrijk, maar de jeugd is natuurlijk ook uh, enorm belangrijk dat we daar een goede, goede lijn in krijgen en dat er gewoon een goed uh, niveau uh, gehaald wordt. Oké, okay, uh, nog één dingetje. Uh, kijk je ook nog met een uh, scheef oog uh, naar het zaalvoetbaltoernooi? Wat ook uh, in de tijd uh, met, ja, de, met die 2K ja, speelt? Maar, mijn, mijn oudste zoon speelt daar uh, bij Berg techniek En daar uh, uh, wil ik altijd nog wel eventjes uh, bij gluren. En dat, uh, naar dat, kijken. En natuurlijk de overige teams is leuk om te zien. Maar ja, ik heb het nu zo druk met het tweede team gehad dat ik er eigenlijk nog helemaal niet aan toe ben gekomen. Ja, want het, dat team wat jij dus noemt, is een van de kandidaten om het eindtoernooi te winnen, die Berg. Want daar spelen inderdaad Carsten de Vries, ja. uh, Jesse de Haan, uh, ja. en uh, natuurlijk Nigel ja. Berg zelf. Uh, eigenlijk de doelpuntenmachine van, uh, van de SP Zandvoort 1. Van SV Zandvoort, ja. En uh, ja, dat is gewoon wel weer de favoriet. En uh, ja, zou heb je nog een paar aardige leuke teams uh, op open. Seqtime. onder andere. Ja. En uh, ja, het moet ook een beetje, beetje spannend zijn en blijven vind ik. Goed. Hé hey Mark, we kunnen er nog uh, uren over kletsen denk ik. Hey, mag, mag, ik mag ik nog sorry, Martijn heeft nog <laughs> één vraag aan je. Hey, ik, heb een, <laughs> ja. ik heb een hele mooie foto van jou gezien gisteren na de wedstrijd. Wat heb je over je heen gekregen? Nou, dat was een, een, een, een douche. <laughs> Alleen geen Bier, douche hè? waar normaal water uit kwam. Uh, Zo'n douche met uh, ja, gele kleur, wit schijn. <laughs> uh, ja, dat was een hele pittige douche. Het is wel goed voor je haar uh, schijnt. Ja, ik heb vanochtend vier keer mijn haan moeten wassen, dus er is veel meren. En hoe reageerde je vrouwen er eigenlijk op? Dat je zo naar de bier stonk, of niet? Nou ja, die houdt totaal niet verdrang, maar ook totaal niet. Maar ja, ze bleef me toch lief in me, dus hij ja, heeft goed gedaan. Heel goed, heel goed. Hé hey Mark, ja, uh, mag dankjewel. Mag ik, mag ik één ding zeggen nog? Nog, Ja, tuurlijk. Ik wil eventjes uh, als het mag over de radio. Eén moet het bijzonder bedanken, dat is Jan-Willem Luiter. Ah. Uh, die is uh, met mij samengestart uh, bij tweede team. Uh, ik wil hem, uh, ik heb het al op Facebook gedaan, maar toch ook even via de radio. Uh, fantastisch hoe hij. Uh, mij gesteund heeft, die jongens gesteund heeft. Een uh, geweldige ganse voor de club. Neemt een paar stapjes terug, dus uh, volgend jaar komen we toch met een iets andere staf. Maar ja, uh, Jan-Willem blijft uh, over mijn schouder meekijken, dus dat is fijn. Maar ik wil hem bij deze ontzettend bedanken. Goed. En Jan-Willem Luiten is de de vader van Justin. Ja, en van uh, hoe heet dat hoe heet het uh, broertje van Justin ook weer? Uh, Justin, uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik bedoelde Justin en uh, Mitchell. Mitchell, ja. En ja. uh, uh, Mitchell spelen normaal gesproken van tweede. Ja. Ja, klopt. klopt. Ja, oké. Okay. Nee, duidelijk verhaal. Hey, Mark, dank je wel voor de, je tijd en moeite. nog En we spreken Graag. elkaar waarschijnlijk het volgende jaar weer. Nou, ontzettend fijn. En uh, ook mijn dank is groot naar Sienven. Dank je. Oké. Okay. Oké. Okay. En Poets met Sky on Fire. We gaan snel naar VVW ja. tegen Schoten. Want Milko Pieters, er gebeurt genoeg bij jou. Er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles en nog wat. Vertel. Onze keeper krijgt de bal, streept hem naar de En Michel van Duren achter En hij lust hem zo langs de keeper <laughs> 1-2. Hij lutst hem over de keeper. Terwijl <laughs> wij een vlagje draaien? Dat is dan niet op hier. Op telefoon, want het is 1-3. Hoppa! Het ja. loopt in de 81ste minuut. 3-1 voor, vrienden. Ja, met nog een kleine 10 minuten spelen, dus. Precies, wat je wel een uurtuig ik gok op een klein kwartier. Hey Mil, um, uh, ja. wij, wij, wij spreken elkaar natuurlijk uh, wat vaker over Schoten. En, uh, uh, de, de keeper van Schoten heeft niet altijd een, laat niet altijd een even beste indruk achter. Maar tijdens dit seizoen, de nacompetitie is hij belangrijk, hè? Het wordt tegen Bloemendaal, de laatste competitierester hij haalt er vandaag drie 1 tegen 1 acties uit. Hij tikt een bal net over de lat. Hij komt ver uit terwijl om een bal weg te trappen. En, en ja, dan gaat hij nu nog te geven ook hier. <laughs> Geweldig. Ja, nou ja, goed. Wij uh, wensen jou nog een uh, spannende. Nou, eigenlijk geen spannende 10 minuten. Het moet gewoon klaar zijn. Als je even. Nee, nee, dat wordt niks. Sorry. Oké, okay, nou, je maakt niet Het wordt wel wat. blijf om. Nee, het wordt niet goed. maar het is niet spannend. <laughs> Succes nog eventjes, ik hoop je straks nog even te spreken. Okay. Okay, hoi, hoi, hoi. Nou ja, voor de rest gaan wij zo dadelijk nog in het laatste uur... nog twee interviews doen van Cycling het Zandvoort. Eén is een deelnemster hier uit het dorp. En de andere, dat zijn twee dames... waar net Jurike Exler al een verwijzing naar gemaakt hebben. De dames Kramer uit IJmuiden. De ambassadrices van, van Fight Cancer als het gaat om het fietsevenement op het circuit En ze hebben ook met een eigen team meegedaan... dat ook door hetzelfde circuitsantwoord wordt ondersteund. En in dat uh, opzicht uh, komt dat, ook nog, dat verhaal nog in het komende uur nog voorbij. Dus, um, en natuurlijk uh, de ontwikkelingen in, uh, de vel, op de velden van de, re, de clubs in de regio... die hier uh, bezig zijn. Uh, nou, yes. Net hebben we van Milko Pieters kunnen horen dat het uh, 1 tegen 3 staat. Ja. Dat moet jou met een schoteren hart uh, heel erg goed doen. Hoor ik uh, blij van. Ja, daar word je blij van. En nu Zwarenburg nog dat, dat aan de andere kant nog speelt. Tegen VVA, geloof ik. Nee, hij, uh, IVV. IVV bedoel ik. Ik dus. ga snel een tussenstandje uh, uh, spieken. Ja. Um, maar volgens mij staat het nog steeds... Uh, twee, ja, het zijn nog steeds 2-3 voor IVV. Dus dat houdt in dat... Uh, Zwanenburg krijgt volgens mij trouwens nog wel een kans. Maar... Nog een kans. Dat zou nog kunnen dus. En uh, bij het wereldkampioenschap voetbal hebben de Serven van de Costa Ricanen gewonnen met 0 tegen 1. Dus die wedstrijd is nu ook uh, beëindigd. Ja, dat was we wel er nog, uh... ja, een, een, een opvallend momentje. Want kort ja. voor het einde ja. uh, werd er een, een, een aardige tackle gemaakt door een serf. Door een serf, moet ik dat goed, uh, goed uitspreken. Een Oh ja, een oh, ja, ja. ja. En uh, de scheids twijfelde tussen geel en rood. En wat heb je dan tegenwoordig? Videoscheids. Ja, perfect. Ja, en Echt? Wat, uh, ja, hij gaf geel uiteindelijk. Uh. En uh, ja, er wordt dan verder natuurlijk ook... Door de tegenstander wordt er niet gemopperd. Nee. Nou, ja, goed, als een videoscheids bepaalt dat het geel het schel, is... Het scheldt een stuk minder emotie uh, wat, wat betreft uh, zoiets met een uh, scheidsrechterlijke beslissing. Op ja, en eigenlijk, die, die, die, die hebben we het al vaker over gehad. en Die voetbalwereld is heel erg conservatief. Ja. Maar dit is toch eindelijk gewoon een keer een goede zet? Dat uh, lijkt me wel. Ik uh, bedoel, de belangen zijn heel erg groot. En zeker bij zo'n uh, wereldkampioenschap voetbal. Het gaat niet om, uh, om een stel knikkers uh, nee. waar het uh, om klop, gaat. Het gaat klop. wel om iets. En dan denk ik dat uh, zo'n video schijnsrichter daar uh, wel. Ja, en jongens, het uh, duurt even twee minuten voordat uh, dat er een beslissing is gekomen. Het is net een hockey. Ja. Maar ja, uh, dat moet kunnen, denk ik. We gaan richting het laatste uur zometeen, Jaap. Ja, we hebben nog, uh, nog een stukje muziek uh, waar we mee uit kunnen komen. Ja. Tot en dan uh, zometeen hebben we nog uh, jouw interview met... Uh... Twee interviews zelfs. Oh, twee interviews ja, twee interviews ja? met uh, drie dames. Dus uh, één met één en de andere is met twee dames. Dus... En dan uh, gaan we kijken hoe het uh, en de Wervershoofd en de Zwanenburg is afgelopen. Uiteraard. Ik zeg tot zo. Tot zo.